Meneer Gavin? Ja. Meneer Eric Gavin? Ja, dat klopt, ja. Het spijt me te moeten storen. Politie, alsjeblieft, mijn legitimatie. Zal ik weer even binnenkomen? Uh, ja, ja zeker, komt u binnen. Ik druip van de regen. Oh, dat geeft niet. Blij dat ik binnen ben. Hond weer buiten. Ja. Ja, het is een zware storm. Nogal onverwacht, zo vroeg in de zomer. Hier in de kamer is het lichter. Dus als u mijn legitimatie nog even wilt inzien... Nee, dank u wel, dit is een orde. Eigenlijk hoort u het wel te doen. U moet de legitimatie altijd goed bekijken. Vooral omdat u hier zo, uh, zo helemaal buiten de rand van het dorp woont. <laughs> eigenlijk wel, ja. Bregen de heer Fili, recherche. Stoor ik u bij de maaltijd? Nou, nee, ik wou net een borrel nemen. Als u misschien ook. Een... Nee, nee, nee, dank u, meneer Gavin. Er is toch niets aan de hand bij mij thuis, hè? Bij u thuis? Ja, goed. U, politie, zo laat toch op bezoek? Ik dacht misschien dat. Oh, doe je dan niet, meneer Gavin. Ja, ja, dat wil zeggen, feitelijk niet. Ik kom hier zo nu en dan. Ik heb dit huisje gehuurd om er te werken. Er is toch niets met mijn vrouw? Oh, hebt u een vrouw? Ja, natuurlijk, thuis. Dat zei u toch? Komt ze dan niet met u mee hier naartoe? Nee, juist niet. Ik heb behoefte aan rust en stilte. Ik wil niet gestoord worden. Daarom heb ik ook dit huisje. U bent hier dus helemaal alleen? Ja. Wat u hier bent is... schrijver? Hoezo? U, die schrijfmachine daar. Oh? Nee, ik teken en ik schilder meestal in opdracht. Reclame voornamelijk. Maar ik schrijf inderdaad ook wel eens een keertje, ja. Voornamelijk over kunst. Yes, ja, over kunst. Dus het heeft niets met mijn vrouw te maken. Niet weet ik weet. Nou ja, dat is tenminste een oplichting. Dat zou wel. Aardig huisje is dit. Voor mijn doel ideaal. Schilderen? Ja. En een beetje schrijven? Ja, een beetje schrijven, ja. Maar geen telefoon? Nee. Ik zei u toch al dat ik niet gestoord wil worden? Zoals nu? Door mij, bijvoorbeeld? Ja, zo bedoelde ik het niet. We zijn klaar, zei u toch, hè? Ja. Hoort u eens, brigadier? Is dit een ik wil... van uw tekeningen? Ja. Het is een ontwerp voor een boekomslag. Ah, u werkt met nachtmodellen, niet? Vaak wel, ja. Maar deze heb ik uit mijn hoofd gemaakt. Ah, het, het hoofd getekend. Maar deze niet? Nee, nee, dat is zomaar een schetsje van een meisje hier uit de buurt. Ze woont in het dorp. ja. Ah. We ja, er wel aan zien ook. Ze kleden hier zich niet zo gauw uit. Die andere is alleen maar de illustratie. Pas bij het verhaal. Ja, ja, ja, ja. Ik denk dat u ongeveer vier kamers hebt. Kamers? Waarschijnlijk twee boven en twee beneden. Ja, en de keuken, ja. Maar waarom... Geen badkamer? Ja, nee, die hebben ze aangebouwd. Daar moet je voor naar buiten en dan om het huis heen. Dat is toch al een kille bedoeling? ja. Brigadier, ik wil niet vervelend zijn... ...maar komt u dit bekend voor, meneer Gavin? Wat is dat? Vochtig, maar leesbaar. Een, uh, een rekening of zoiets? Ja, voor het soort dat je het beste kunt hebben. Al betaald. Zoals u ziet, voor ontvangst getekend. Maar Gold Cottage... ...dat lijkt wel een rekening van mij. Werkelijk? Maar dat kan niet. Hier op het bureau. U denkt bij Hendrik, niet waar. Ja, maar. Hij is een goede monteur, zeggen ze. Die rekening lag hier. Ik was van plan om aan het eind van de week te betalen. Hier op bureau. had hem klaargelegd. Schijnt dat die notities erop van u zijn. Optellingen, aangestreepte posten. Dat doet u altijd, zegt Hendrik. Daar heeft hij behoorlijk de dood over in. U vertrouwt hem niet, denkt hij. Hij is weg. Hoe komt u eraan? Zat nog in haar zak. Wat voor zak? Daarom is hij ook zo vochtig. Ik heb hem absoluut niet betaald. Ik, heb, ik begrijp niet. In wat voor zak, zei Van die zak? jas. Die regenjas. Zo'n glimmend duur ding. Vuurrood met een capuchon. Herinnert u zich wel? Waarom zou ik me dat herinneren? In die regenjas zat hij. Niet in het jasje van de Deu -pièce. Dat lag een paar meter verderop met het rokje. Maar het drijf drijft drijfnat toen we ze vonden. We moeten er al een tijdje gelegen hebben. Regenjas? Rokje? Hendrik zegt dat ze die jas aan had toen ze die rekening van u kwam betalen. Dat was gisteren. Er is door mij geen enkele rekening betaald. Gisteren niet en door niemand. Verrukkelijk wijfie, zei die. Ja, die Hendrik heeft er wel kijk op. Ik verzeker u, als u die tekening van u zag, zou die tegen het plafond vliegen. Ik hoop wel, brigadier, dat u zelf weet waar u het eigenlijk over heeft. Want ik heb er geen flauw idee van. echt. nou, dat is een jammer, meneer Gavin. Heer jammer. Ik had gehoopt dat u mij iets over haar zou kunnen vertellen. Over wie? Ja, dan moet ik maar wachten tot de vloed haar terugspoelt. Er zit niets anders op. De vloed? Ja, ze zal haar kleren toch niet op de rots hebben achtergelaten... om een beetje te gaan rondhuppelen... In dat dunne ondergoed wat ze tegenwoordig dragen. Denkt u ook niet? Hm? Zeker niet op zo'n dag als vandaag. Zijn die kleren op de rotsen gevonden? Bij Gleason Point. Ah, en daarom komt u hier. De een of ander meisje springt in zee. Springt? En dat... Zei ik dat? Nee, ik geloof niet dat ik dat zei. Maar waarom komt u dan nou bij mij? Waarom zou ik eens hemelsnaam weten wat, wie ze is? Vanwege de rekening. In haar zak. Ja, maar hoor nou eens... die. Die zat in een andere zak... Ik dacht meteen, die moet van een mooi ouderwets slot zijn. Een sleutel? Ja. Even kijken. Hij is van uw voordeur. Ach. Ik heb hem. Een... Dat is gewoon belachelijk. Ik heb maar één sleutel. Hier, achter u, op de schoorsteenmantel. Probeer hem zelf dan maar eens. Da waarom zou ik dat nou moeten proberen? Ik heb hem al geprobeerd, voordat ik heb geklopt. Geef op. Daar ja, begrijp ik niks meer van. Werkelijk niet? Helemaal niks. Ik steek de sleutel weer bij me. Dank u. Ik zal hem bewaren met de rekening. Bewijsmateriaal, ziet u? Tenminste, daar zou ik op uit kunnen draaien. Maar dat meisje. Maakt u dat... zich geen zorgen, we houden u op de hoogte. Maar hoe kan dat? Mijn sleutel, mijn rekening? Ja, die rekening. Oh, daar schiepen nog wat te binnen. Hier. Uw wisselgeld, meneer Gavin... Geen mens heeft ook maar iets voor mij betaald. Er ontbreekt geen cent. Zat in een jaszak bij de rekening. Maar het is niet van mij. Ik verzeker u... Ja, hem. natuurlijk. Ik kom er wel uit. Een ogenblik nog. Brigadier. Ja, nou, meneer Gavin. Loop u dat nou toch niet weg? Ik weet werkelijk niks van... Van welk meisje dan ook... Henrik! Hey, Henrik! Huh? Wie is daar? Ja, ik ben het. Heb jij een ogenblik? Oh, meneer Kevin. We kennen de onder uw stem niet. Tja, dat noemen ze nou auto's. Tachtig procent blik. Dit gaat over mijn rekening. Oh, is dat dan wat mee? Nou, die mag ik graag betalen. Heb ik er dan nog eentje gestuurd? Nee, ik bedoel die rekening van vorige week. <laughs> als u het graag wilt, mag u mijn best nog eens betalen. Hoezo nog eens? Die is toch al betaald? Niet dat ik weet. Gisteren? Nee, nou lief ik. Eergisteren kwam ze betalen. Je vergist je, Henrik? Ik weet toch wel of ik geld ontvangen heb of niet? En zeker als ik het van zo eentje gekregen heb. Een meisje? Ik wou dat ik in uw vak zat. Wat is dat ermee te maken? Ik zou haar liever schilderen dan die op hier. Haar schilderen? toch model. Zijn ze dat? Ah, u weet hoe ik ben. Ik stond wat geintje met haar te maken en toen vertelde ze me dat ze een week of wat bij u logeerde. Ik weet niet waar jij het over hebt, hè, Dat zei ze. En dat, uh, dat meisje vertelde dat ze voor mij poseerde. Zelfs met die rode regenjas aan kon je zien dat ze alles in huis had: absoluut alles. Dat zag ik trouwens de eerste keer al. Is een vader geweest? Nee, ik zat er in Durp. Ik wist toen niet wie ze was. Ik verzeker je dat ik geen mens op bezoek heb gehad. en zeker geen model. En wat het betalen van mijn rekening betreft. Om de een of andere reden is hier iemand zwaar aan het liegen. Oh ja, spijtig van u, maar ik heb het meteen in mijn koudboek genoteerd. Niet soms, ik zal het u laten zien. Ik zeg je dat je het mis hebt en Rukje vergis je. Oh. <laughs> Och ja, nou vat ik het. Zit u er maar niet verder over in, meneer Kevin. Een goed verstaande. Ik zwijg als het graf. Van mij geen woord erover. En veel geluk met de wou het ik in uw plaats was. Laag water! hè? He? Ja? Het is toch uit? Oh, meneer Feely. Ik had u niet gezien. Mooi gezicht. Maar ik heb geen artistieke aanleg. Ik teken alleen mijn loonbriefjes. Ik was net van plan... Ze zeggen dat zeelui altijd bij App sterven, nooit als het vloed is. Vindt u dat u vreemd? Nick Evan? Ik was net van plan u op te bellen. Oh ja? Is van u, hè, die auto daar? Ja. Aardige wagen. Had u me iets te zeggen? Ja, over die verdomde rekening. Over gisteravond. Oh, u bent dus op een idee gekomen. Was dat maar waar. Ik heb een rotnacht gehad. Verbaas me niks, met een storm. Het kwam niet door die storm. U had het eigenlijk moeten zien gebeuren. Zo'n korte afstand... Misschien heeft u het ook wel gezien. Nog geluk gehad bij Hendrik. Wie weet dus dat ik bij hem geweest ben? Meisje in rode regenjas, eer gisteren. Het is gewoon niet waar. Niet dus een kastboek zien, hè? Hij maakt anders niets van efficiënte indruk, wel? Ik kan er geen touw meer aan vastknopen. Ze heeft hem verteld dat ze model is bij u. En dat ze een paar weken logeert bij u. Dat beweert hij tenminste. Nou, ik geloof niet dat hij over genoeg fantasie beschikt om het zelf te bedenken. Blijkbaar toch wel. Ik heb geen mens bij me in huis gehad. Hm. Waarom zou u ook? U komt hier voor uw rust. Iets anders. Hier gebeurt het vast niet. Wat niet? Geen schijn van kans dat ze hier bij Gries'n point aanspoelt. Een hoop gemene stromingen er verder op. Ze spoelt waarschijnlijk kilometers noordelijker aan. U weet niet eens zeker of er wel iemand in zee ligt. Ach, goed. U komt in de nacht opduiken met het een of ander verhaaltje over een vermist meisje. U vertelt me dat u haar kleren hebt gevonden. Met mijn sleutel en een rekening van mij in haar zak. Duidelijk de jas waar u nou staat. Ja, u kunt rustig blijven staan. De grond is al onderzocht. De storm zou alles weggespoeld hebben. De rok en het jasje lagen daar Gims. En die spleet. Het interesseert me niet. Het hele geval is... Lastig hè? Ja, verdomd lastig ja. ja vooral voor mij... Ja, tuurlijk. Ik wil niets liever dan dat het opgehelderd wordt. Dan hebt u er zeker geen bezwaar tegen om even naar uw spullen te kijken, meneer Gavin. Hoezo? Naar kleren, Naar schoon. Nee! Ik... Ja, waarom? Waar is het dan goed voor? Altijd een waarboel bij dit soort onderzoeken. En dan komt er opeens iets aan het licht en dat leidt dan toch weer iets heel anders. Bij u thuis schikt het u zeker het beste. Ik zou er geen zinnig woord over kunnen zeggen. De eliminatie dan. Dat is ook heel nuttig. Ik kom u over ongeveer 10 minuten achterna. Maar laag water, hè? Nou niet kijk. Ik zou er gebruik van maken als ik u was. Goedemorgen. Oh, hallo. Uh, kan ik iets voor u doen? Meneer Kevin? Ja? Gelukkig. Ik wou het net opgeven. Ik heb alsmaar zijn kloppen, maar. Zocht u mee dan? Ik ben Susan. Oh, ah. Uh -huh. Ik kwam niet in mijn op dat jullie niet thuis zouden zijn. Ik dacht dat dus ze nog wel in bed zou liggen. Ik weet wat een lang slaapsters is. Oh, zo ja, ja. Het staat als een os. Nee, niet krank. Dit is Perry Girl Cottage. Natuurlijk. Maar als ze me niet precies uitgelegd had hoe ik er moest komen... Het spijt me, maar ik geloof dat u... Ik zag kans om helemaal van het station af een lift te krijgen. Misschien hebben jullie me niet zo vroeg verwacht. Ik verwacht u helemaal niet. U, u verwachtte... U moet zich in het adres vergissen. U bent toch eerder Kevin, de schilder? Ja, u schijnt mij te kennen, maar... Ik ben Susan, toch? Ja, dat zei u al, ja, Susan. Ik weet wel dat we elkaar nooit eerder hebben ontmoet, maar ik ben een vriendin van Carrie. Van uh, wie? Carrie. Karen. Karen? We hebben samen een flat. Heeft u eigenlijk wel verteld dat ik zou komen? Een ogenblikje... Ah, U zei... Ja? Ze heeft u natuurlijk niet gezegd. Echt iets voor haar. het me uit om bij u te komen logeren. En vergeet het u te zeggen. <laughs> Karen? Wie? Wie? Karen Lindorf natuurlijk. En, ehm... Uh, u dacht dat, uh... ...dat u haar bij mij hier zou aantreffen? Ja, waarom zegt u dat zo? Er is toch niks gebeurd? Hoe bedoelt u? Ze is toch niet ziek? Zou u niet liever even willen binnenkomen? Ja, u maakt me werkelijk ongerust. Is dit uw tas? Ja, mijn weekendtas. Goed, neem ik wel even. Het lijkt me werkelijk vreselijk als u niets gevraagd heeft... als ik ongelegen kom. Zo. Vertel me nu eens... waarom u dacht dat zij hier in mijn huis zou zijn. Waarom? Nou, omdat ze er is, hè? Ze is hier toch al drie weken. Beslis niet, nee. Maar, maar dat begrijp ik niet, meneer Kevin. Ik ook niet, juffrouw Todd, of hoe u dan ook eten mag. En de een of andere uitleg zal me bepaald zeer welkom zijn. Ze is niet hier... Nee, en nooit geweest ook. Ze moet er zijn. Nou ja, ik zeg u toch van niet. Ik, ik heb haar zelf naar de trein gebracht. En haar geholpen met inpakken toen hij haar had uitgenodigd. Toen ik wat? En de spullen dan die ik haar heb nagestuurd. Ik heb het over kern, meneer Gavin. U praat een hele hoop onzin, juffrouw Todd. En de brief dan? Welke brief? Nou, wat voor brief? Het Verdomme. Neem je kwalijk, nog een ogenblikje. Ach, brigadier. Brigadier. Ik... Heerlijk voor u, meneer Gavin. Wacht u even, brigadier. Het gaat maar om een ogenblikje. Oh, goedemorgen, mevrouw. U had mij moeten zeggen dat u bezoek had. Dan gaf u me anders weinig kans toe. Altijd stoor ik. Dat is de tragiek van mijn leven. Zullen we de kwestie dan voor het moment maar even laten rusten? Wie stoor ik deze keer? Dit is juffrouw Todd, geloof ik. Gelooft u? Ik zou weten wie ik op bezoek had. We hebben elkaar tien minuten geleden voor het eerst gezien. Zo'n geluk heb ik nou nooit eens. Dus aangenaam kennis te maken, juffrouw Todd. Maakt u het. Dit is brigadier Feerley. Politie? Ja, dat bedoel ik nou. We zijn een grotere ellende voor een gezellige conversatie dan een slechte adem. Hoor dus, juffrouw Todd, zou u niet liever een ander keertje eens terugkomen? <tie> Ja, ja, natuurlijk. Ik dacht dat u er net was. Ja, maar als meneer Gavin liever heeft dat ik... Nou, gaat ten van u, meneer Gavin, maar mij stoort ze niet, absoluut niet. Ja, maar... Het zal me bezwaren als ik u wegjoeg. Het gaat alleen maar om een probleempje waar we mee zitten. Uh, en waar meneer Gavin mij mee helpt. Er is geen kwestie van. Eens, kijk, een regenjas, rood met een capuchon, een rok, een jasje... En een schoen. Ik heb u toch al gezegd... Dan kijk ze de... maar eens goed. Neemt u er rustig de tijd voor. Dat hoef ik niet. Ze zeggen me niets. niets. Die, die, die kleren? Ja, juffrouw? Waar ja. hebt u die vandaan? Hoezo? Zitten ze in die zak. Is er dan iets mee? Carrie? Ze zijn van Carrie. Maar dat is U toch... hebt uw beurt gehad. Herkent u ze, juffrouw Todd? Ik heb ze voor haar ingepakt, voordat ze wegging. Hoe komt u eraan? Ik protesteer. Dit meisje kwam Wat is er, kunt u straks, meneer Gavin. Die uh, Carrie... Karen. Mijn vriendin Karen Lindorf. En u meent dat dit haar kleren zijn? Dat weet ik zeker. Ik heb ze zelf gedragen. Ik heb die deupjes een keer geleend. We hebben samen een flat, ziet u. Ik heb precies dezelfde maat. Ik heb ze ingepakt toen ze hier naartoe ging. Vertelt u mij eens iets over die Karen? Net voordat u kwam, probeerden ze me wijs te maken dat die. die Karen hier bij mij logeert. Dat is toch onzinnig? U kocht haar kleren misschien bij een bepaalde zaak. Wat bedoelt u? Oh, een of andere speciale winkel of. met bij Pevin. Uh... Bijna altijd. Hij is een vriend van ons. Als hij iets echt goeds wil hebben, dan gaat hij altijd daarheen. Die. die dubjes, die komen daar ook vandaan. Pevin, couture, la dépendance. Wilt u het etiket zelf ook even lezen, meneer Gavin? Carrie heeft me voor de vakantie hier uitgenodigd. In dit huis? Meneer Kevin zei dat ze hier niet geweest is. Is dat waar, meneer Kevin? Natuurlijk is dat waar. Ik heb hier nooit iemand te logeren gehad. Ja, maar drie weken geleden heb ik haar zelf weggebracht. Die kleren. Als ze hier niet geweest is, hoe bent u dan aan haar kleren gekomen? Goeie vraag. Karen Lindorff. Waarom zou ze hier zijn? Dat is nog een betere vraag. Omdat meneer Kevin haar uitgenodigd heeft, nietwaar? Haar uitgenodigd. En waarom zou hij oh. dat gedaan hebben? Nou, uh, nou Kevin ziet u, ze heeft al eerder bij hem gelogeerd. Verschillende keren. Ze is dol op hem. Ze was toch model? Beroeps. Zo hebben ze elkaar ontmoet. Ze poseerde voor hem. Ah, de kunst. Ik o, heb eer. hier. Inspecteur, ik heb het u tot toe herhaald. Er heeft in dit huis niemand bij mij gelogeerd. Maar u zegt wat anders. Ja, ik heb er nog dingen nagestuurd, dingen waarom ze gevraagd heeft. Naar dit adres? Ja, en ik heb er daarna nog gesproken ook. Door de telefoon. Nou, nou goed, dan heb je het al. Ik heb geen telefoon. Ze belden me de vorige week nog op vanuit het hotel hier. Om me te zeggen hoe ik hier moest komen. Wat heb u daarop te zeggen, ja Bedoelt u dat ik me moet verdedigen? Zoals ik al zei, het is altijd een warboel. Altijd, vanaf het eerste moment. Je begint met een hoopje kleren... dat er de kust gevonden is. Niks nieuws. Het lijkt een eenvoudig geval. Gevonden? Hm, trotsen bij Gleeson Point je val. Beneden aan de voet. Carrie's kleren. Zomaar gevonden. Gisteren. Carrie? Wilt u zeggen dat ze... Ze hm, heeft hier gisteren zwaar gestormd. Alleen haar kleren zijn gevonden... Dus uh, u identificeert deze kleren als toebehorende aan Karen Lindorf van beroep, model en verblijvende bij meneer Gavin. Dat schijnt om mijn probleem in zaken de identiteit op te lossen. Ik ontkent ten stel is verblijf hier. Maar dat plaatst mij tegelijkertijd voor een nog veel groter probleem. Wat is er met uw huisgenoten gebeurd? Ik zweer u, ik heb met haar gesproken. Ze heeft me geschreven. Hebt u de brief nog? Nee, flat, niet bij me. Ik heb hem niet meegenomen. Dat komt er wel bijzonder goed uit. Ja, waarom zou ik hem meenemen? Ja, inderdaad, waarom zou ze... Brigadier, het lijkt wel of u al besloten bent... al deze onzin aan te nemen. Ik ben en blijf onbevooroordeeld. Niet staat nog vast. Maar u hebt toch wel in de gaten dat er... dat er om de een of andere smerige reden... gewoon een hoop leugens tegen mij gebruikt worden? Het is waar. Om welke reden zou dat dan wel zijn, denkt u? Ja, weet ik dat? Ze is kennelijk op iets uit. Iets waarmee ze haar voordeel denkt te doen. En dat ten koste van mij. Ik zweer dat het waar is. Het is mogelijk best mogelijk, begeven. Behalve. Behalve wat? Behalve die rekening. Ik mag dat niet uit het oog verliezen. In haar zak, samen met uw sleutel. Ik moet dat goed in gedachten houden. Maar dat en Hendrik zei ze droeg deze regenjas. En ze vertelde hem dat ze model was en bij u logeren. Hendrik. Maar ze zijn waarschijnlijk allemaal verzonnen. Daaracht ik een beste staat. Wat bedoelt u met een rekening? En verder heeft er ook nog, zoals dat heet een bepaalde ontwikkeling plaats gehad. Een wat? U moet Susan zijn. Ja, ja, ja, ja die ben ik, maar, maar dat heb ik u niet gezegd. We hebben vanmorgen haar handtasje gevonden. Haar handtasje? Daarin zit een brief. Ondertekend Susan met de mededeling... wanneer ze zo aankomen. Ja, ja, ik heb haar geschreven. Adres Miss Karen Lindorf. Perigo Cottage. voorzien van een poststempel en geopend. Deze brief. Ja. Dat is... Dit is onmogelijk. Dat is hem. Dat is mijn handschrift. Mijn brief. Vreemd? Vindt u dat niet vreemd, meneer Gavin? Als u daarmee wilt suggereren, brigadier, dat ik... Nee, ik stel alleen maar een vraag. Bent u van plan mij een verklaring te laten afleggen? Heeft u behoefte erin af te leggen? Ik ben tot nu toe erg geduldig geweest. Maar ik ken mijn rechten. U bent niet gemachtigd nog langer met die slinkse vragen door te gaan... tenzij u van plan bent een officiële verklaring van mij te eisen. Nu stelt u mij teleur. Ik dacht dat u mij zoveel mogelijk probeerde te helpen. En als u van plan bent een verklaring van mij te eisen... dan moet u mij formeel in staat van beschuldiging stellen. Ik dacht nou juist dat alles eens een keertje prettig en vriendschappelijk zal verlopen. Uw houding van gisteravond van, en van vanochtend en nu ook alweer. Ja, ik veronderstelde dat we samen probeerden de zaak op te lossen... zodat u weer aan uw werk kon gaan. Uh, nou, we toch over het werk van meneer Gavin hebben. U schreef in de brief dat u blij was dat ze weer werkte. Waar sloeg dat op? Ze had me verteld dat ze voor hem poseerde en ze had een tijdje niets te doen gehad. Heb ik me soms nog niet duidelijk genoeg uitgedrukt, brigadier. Zeer duidelijk. Uw verzoek om een aanklacht heb ik stevig in mijn oren geknoopt. Uh, nog een laatste vraag. poseerde ze misschien voor een tekening bestemd voor een boekomslag, Zoals... Deze tekening. Blijft u daar vanaf? Zoals dit exemplaar, bijvoorbeeld. Laat eens zien. U heeft niet het recht om... Nou, laat haar kijken. Ja, ja dat is ze. Dat is Karen. Ze liegt. Is dat Karen? Begrijpt u dan niet? Bent u daar absoluut zeker van? Ze is hier geweest. Dit is het bewijs. Eén ding bewijst het in ieder geval... dat meneer Gavin een verrekt slechte tekenaar is. Het meisje op deze tekening heet Linda Eriks... en woont hier in het dorp. Ik ken haar toevallig heel goed. Alleen maar omdat ze een beetje duizelig werd? Klinkt misschien ongelooflijk, maar... als je alleen maar even een pols voelt... dan kunnen ze je, als ze helemaal voor de rechter staan... van hoogst onzedelijke handelingen beschuldigen. <laughs> Waarom liet u haar juist die tekening zien? Die van Linda Eriks? Omdat die andere kennelijk naar een model is gemaakt. Ze heeft geen kleren aan. Het is een uh, soort mengelmoesje van verschillende personen. Op een geheugen gemaakt. Ik wou dat ik uw geheugen had. Wat denkt u dat ze er buiten aan het doen is? Ik begrijp er nog steeds niets van. Dat we zeggen dat ik een ingeving had. Hoezo? Ach, dat heb ik ze nu nog wel eens... Maar als u wist dat ze al die tijd zat te liegen... Heb ik dat gezegd? Ik wist, anders werkte goed dat ze dat deed. Werkelijk? Ik kan u niet goed volgen, meneer Vili. Het ene ogenblik lijkt het of u al dat gekletst over telefoongesprekken en zo gelooft. En dan ineens... Luister. En alles wat ik hoor, steek soms plotseling iets een kop op. De ingeving. Het spijt me. Beetje bijgekomen? Ja, ja, ja, wel dank u. Ja, u ziet het er tenminste weer beter uit. Ik voel me ook weer goed. Heus? Ja, ja, werkelijk. Ja, in dat geval... Nee, ik had u eigenlijk ook de andere tekeningen willen laten zien. Maar ik geloof u niet meer. Ik moest iets doen, ziet u. Zo, en waarom? Vraag het hem maar. Mij? Waarom mij? Vraag hem maar over Tormolinos. Klinkt zonnig. Het ligt in het zuiden van Spanje. Hij had er een huisje. Daar ook al. Moeten we nou nog meer van die kletspraatjes aanhoren? Daar dus. Tien maanden geleden ging Kern daar bij hem logeren. Ik had haar niet uitgenodigd. Grappig, ik had tot nu toe de indruk dat u helemaal niet wist over wie we het hadden. Ze heeft een, een poosje voor mij geposeerd, ja, dat is zo, ja. Maar voor nog een hoop andere tekenaars. Ze was beroepsmodel. Een verdomd goed model ook. Maar van het een kwam het ander... Ze wou me niet met rust laten. Leugenaar. Hoe dik was ik het haar ook zei. Overal waar ik heen ging. Maar waarom is hij in Spanje komen opzoeken? Ze konden zich niet bij neerleggen dat het uit was. Waarom? Zeg hem, waarom? We waren daar vroeger samen Ja, geweest. ik zal het u zeggen. Omdat ze tot de ontdekking was gekomen dat ze in verwachting was. Daarom, voordat hij naar Spanje ging, heeft ze hem verteld. Dat is niet waar. Hij had altijd gezegd dat ze zouden gaan trouwen. Hij vroeg haar om over te komen en zei dat hij zou gaan scheiden. Dat heb ik nooit gezegd. En in ieder geval was het zo dat Karen Lindorf heel gemakkelijk... Nou ja, laten we zeggen, vrienden maakt. En als u denkt dat ik de enige was... Laten we bij de zaak blijven. Ze ging heel opgewekt weg. Ze... Ze is nooit meer teruggekomen. Nooit meer? Ik bedoel dat ik haar nooit meer teruggezien heb. Niemand trouwens. Ze is in Spanje spoorloos verdwenen. Je bent krankzinnig. Verdwenen? Ik heb één brief van haar gekregen. Ze schreef dat alles anders was dan ze verwacht had. Hij weigerde met haar te trouwen. Hij dacht er niet over te gaan scheiden. Zijn vrouw heeft het geld. Nou ja, toe maar. Wat maken een paar leugels meer of minder nog uit? Dat klinkt aannemelijker. Ik begon me pas ongerust te maken toen ik hoorde dat hij terug was. Ik had verder geen woord meer van haar gehoord. Ik heb van alles geprobeerd om erop op te sporen. Er zat niemand anders. Ik ben zelfs naar Spanje gereisd. En wat zei meneer Kevin? Dat ze er daar met een ander van vandoor was gegaan. Ik heb jou nog nooit eerder onder mijn ogen gehad. Godzijdank. Hij was al terug. Maar zo heeft hij het aan een vriend van hem verteld. We kregen ruzie. En ze ging weg. Ik zei het u toch al, ze maakte heel gemakkelijk vrienden. De keer daarvoor dat we er waren, was het een, een Spaanse knaap. je het heel... Zo was ze helemaal niet. Hij weet best wat er met haar gebeurd is. Ik wou dat ik het wist. Als het op de internationale toer gaat, krijg ik er een minder, minderwaardigheidscomplex van. Maar. Hier, die kleren bij Gleeson Point. Ik kwam erachter dat hij hier zat. Ik moest iemand voor de zaak interesseren. Begrijpt u dat niet? Dat deed u dan nogal omslachtig. Iets anders wist ik er niet op. Nogal eens kant voor uzelf. Dat kan me niet schelen. Ik moest iemand vinden die naar me luisteren wou. Politie vind je overal. Wat voor bewijs had ik? Ze zouden haar alleen maar als vermist genoteerd hebben. Bewijs? Waarvan? Wat insinueert u eigenlijk? Hij zou alles ontkend hebben. Gezegd hebben dat Karen iemand was... Nou ja, zoals hij daarnet zei. Wat zou ik moeten ontkennen? Juffrouw Todd denkt dat u haar vriendin in Spanje vermoord hebt. Zij denkt dat ik... Een moord? Hm. Ze was zwanger. Een blok aan uw been. Een bedreiging voor uw plezierige leventje. Een van die vervelende stoornissen. Maar dan een blijvende. Je waar juffrouw? Karen was mijn vriendin. Ze was lief en aanhankelijk. Ze vertrouwde hem... Zo denkt ze dat het gegaan is... Ze is stapelgek. Kunt u dat bewijzen? Dat het niet waar is? Bewijzen? Wat valt er voor mij te bewijzen? Het is een volslagen krankzinnige veronderstelling. Toch voelt u wel dat er een probleem is? Ja, inderdaad. Het feit dat die huichelachtige bedriester hier is... dat ze met de ene leugen naar de andere komt aanzetten... Wat kan er nou anders achter zitten dan de, de een of andere poging tot chantage? En hoe komt het dan dat Karen... nadat ze tien maanden geleden naar je toe ging... door geen mens meer is gezien? Verklaar me dat Weet ik dat? Gleason Point. Eh, als ik het goed begrijp, bent u hier niet vandaag aangekomen? Nee. U heeft Hendrik betaald. U was de vrouw in de rode regenjas. Ja. En de rekening? Nou, terwijl hij niet thuis was... Ik wist niet wat ik doen moest. En toen opeens zag ik die rekening daar op het bureau liggen. Oh, dus u begon met in te breken. U liet de kleren op Gleeson Point achter. Verborg het handtasje met de brief. En wachtte tot iemand de zaak zou gaan uitzoeken. Ik heb de kustwacht opgebeld en gezegd dat ik een hoopje kleren had zien liggen. Oh, en toen ik op de proppen kwam, kwam u met de rest voor de dag. Ik dacht dat als de politie eenmaal... dat alles dan wel uit zou komen. Ze zouden hem naar nou, haar moeten informeren, nasporingen doen. Wat bent u eigenlijk... Een soort actrice? Brigadeer, ik zou graag één ding van u willen weten. Wat bent u van plan hier aan te doen? Wilt u een aanklacht indienen? Ja, natuurlijk. Wat dacht u dan? Ik denk dat het ervan afhangt of u wilt dat juffrouw Tot haar doel bereikt. Haar... haar doel? Hoe bedoelt u haar doel? Ze heeft het goed in elkaar gezet. Nu het helemaal rolt. Waarom deed ze het? Waar is kern Lindorf? Wat steekt er allemaal achter? Wat heeft die Gavin te verbergen? Hij moet een aanklacht tegen me indienen. Ja. Ja, ik begrijp wat u bedoelt. De beslissing is aan u. Ik heb in ieder geval de politie bedrogen. Uw tijd verknoeit. U zult er iets aan moeten doen. Is dat zo, brigadier? Misschien. Moet overwogen worden. Uh -huh. Ja. Ja, u hebt gelijk. Ik kan er beter eerst nog eens over nadenken. En ik dan? Ja, dan hebben we u nog. U moet me arresteren. Wij staan maar niet zo happig op. Het is demoraliserend. Er is reden genoeg voor, maar ik wil toch eerst meer aan de weet komen. U moet het doen. Nou, dat komt toch wel. Maar voorlopig <coughs> wordt het het hotel, denk ik. Bent u niet bang dat ik wegloop? Het lijkt me toe dat het het laatste is wat u zou doen. U wilt actie. Maar hij niet. Ik hoef nergens voor te vluchten. Behalve voor wat ik van u weet. Houd dat mens er in godsnaam uit. Geloof me, voordat deze zaak is opgelost, komt niemand hier ver vandaan. Wees maar niet ongerust. Ik blijf hier. Ja, dat had ik u juist willen aanraden. Weet u, er zou toch wel iets in kunnen zitten in dat verhaal van juffrouw Todd. Vindt u ook niet? Gaat u maar mee. Een sleutel. Ah, oké. Okay. Ik wou u vragen... Ik verwachtte iemand, maar ik moet even weg. Als, brie... als er een meneer Feely komt bijvoorbeeld, wil u dan zo vriendelijk zijn om te zeggen dat ik naar het huis van meneer Kevin moest? Nee, zeker. Meneer Feely? Voor juffrouw Todd. Juffrouw Todd? Oh, er is net telefoon voor u geweest. Ja, die heb ik aangenomen, dank u. Maar wilt u hem dat dus zeggen? Ja, natuurlijk, juffrouw. Hij zal het wel weten, Perkel Cottage. Het huis van meneer Eric Kevin. Zegt u dat erbij, voor het geval ik het hem vergat te vertellen? Nou, als die belt, dan zullen we het hem zeggen. Heel graag. Ik blijf niet lang weg. Ik zal meneer Hendrik vragen mij om met zijn taxi heen te brengen. Zal ik meneer Hendrik even voor u opbellen? Nee, dank u. Ik loop er even naar hem toe. Meneer Hendrik? Kent u me nog? Hoe zou ik u ooit kunnen vergeten? Vanwege dat gedoe over die rekening, bedoelt u? Nee, daarom niet. Hoe vaak denkt u dat ik in dit rotgat hier zo'n droom als u voor mijn neus krijg? De vorige keer was u ook wel zo aardig tegen me. Pad maar een beetje voor me op. Is dat een waarschuwing of een uitnodiging? Ai, ai, die modellen. Let maar op wat u zegt. Dat heb ik ook gedaan. Oh ja? Ik bedoel maar dat voor mij een half woord al genoeg is. U bent hier niet. U bent hier nooit geweest. U bestaat zelfs niet. Dat weet ik van meneer Gavin. Zo zei hij dat. Ik heb hem gezegd. Van mij geen woord erover. Die man. Heb ik iets verkeerd gezegd? Nee, nee, nee, nee, het is goed. Wat is er aan het handje? U kent hem niet, dat is alles. De binnenkant was een wagen ik en ik beter. Ik moet zeggen dat die van de twee met best bevalt. Wat heeft hij uitgehaald? Ah, oh, het doet er niet toe. Het is niets. Dan heeft hij nog zo'n grote benzinetank. Als hij u overstuur gemaakt heeft. U en... bent erg vriendelijk, meneer Hendrik. Ik wil alleen maar bij hem weg, dat is alles. Kan ik iets voor u doen? Nou, de, daar kwam ik nou eigenlijk voor. Mijn tassen en mijn spullen. Zou u mij er misschien met uw taxi heen kunnen brengen om ze op te halen? Anders niet. Ik weet toevallig dat hij op het ogenblik niet thuis is. Ik zou alles kunnen inpakken en weer weg kunnen zijn voor hij terugkomt. Wacht hier maar even. Ik alle de wagen. Stop hier maar, meneer Hendrik. Waarom niet tot aan de voordeur? Nee, nee, ik wil hem niet zien. En als hij terug mocht komen... Bent u soms bang voor hem? Bang? Nee, nee, natuurlijk niet. Jawel, dat bent u wel. Waarom zou ik niet even met u meegaan? Dat is lief van u, meneer Hendrik, maar nee. Nee, ik red het wel. In elk geval bedankt voor het aanbod. Bent u het zeker? Ja, heus. Maar komt u me wel ophalen hier over een half uur ongeveer, zoals we afgesproken hebben? Ik zal er zijn. Dank u, meneer Hendrik. Die man moet wel knettergek zijn. Waar is wie? Juffrouw Tot, Waar is ze? Waar ze is? Hoe bedoelt u, waar is, waar is ze? Ze is toch met u weggegaan? Dat was vanmiddag. Nou dan, wat is er gebeurd? Ze heeft in het hotel de boodschap achtergelaten dat ze naar uw huis ging. Naar mij? Allermachtig. Waarom? Ze heeft het heel nadrukkelijk gezegd. Dat is niet te geloven. Waarom zou ze hier komen? Haar weekendtas halen. Haar tas? Dat was vier uur geleden. Nou, ze is er niet geweest. Hendrik heeft haar hier gebracht, met zijn taxi. Niet hier. Natuurlijk. En afgesproken dat hij een half uur later terug zou komen. Hij heeft bijna een uur gewacht. Ze is niet opkomen daar dagen. doe toch niet zo verdomd stom. Dit is toch wel de laatste plaats waar ze naartoe zou gaan. Oh ja? Ja, dat weet u best. Dan moet u haar tas nog hier hebben. Uh, ja, ze... Ja, ze had vanochtend de tas bij zich, ja. Ik heb hem hier laten staan. Bij. Hé, hey, ze heeft hem meegenomen. Ze zat naast mij in de auto. Ik heb haar naar het hotel gebracht. Weet u nog? Ze had geen tas bij zich. Hij heeft hier gestaan. Bent u uw huis nog uit geweest? Nee. En toch blijft u beweren dat ze niet hier is geweest? Waarom zou ik ontkennen als het wel zo was? Ach, je weet het nooit. Wat zou ik dan in godsnaam voor reden voor hebben? Het spijt me, maar ik vrees dat ik even zal moeten rondkijken. Niet zonder uw toestemming en medewerking natuurlijk. Als u dat doet, dan zult u later heel wat te verklaren krijgen. Eerst maar boven, hè? Ik zou toch vrees zijn als u met mij meeging. Weet u wel ben benauwd? dat moet ik wel zijn. Dat zou ik voor de ook denken. Althans, voorlopig. U kunt anders altijd nog proberen de tuin om te spitten. Ah, u bent buitengewoon behulpzaam. Maar daar hebben we daglicht voor nodig. U bent deze keer net te ver gegaan, Viery. Maakt u liever geen reisplannetjes, meneer Gavin? Verlaat zelfs uw huis niet. En ditmaal is dat geen raad, maar een bevel. Ik neem aan dat u er rekening mee houdt dat u uw houding later voor uw superieuren zult moeten verantwoorden. Daarvoor heb ik het te druk met de vraag wie er het meeste voordeel van heeft als ook Juffrouw Todd verdwijnt. We komen terug. Goedenavond, collega. Goedemorgen, meneer Gavin. Ja? Meneer Henry Kevin. Ja, dat klopt. Ja, wat is er? Brigadier Brown. Recherche. Alstublieft mijn legitimatie. Oh. Mag ik even binnenkomen, meneer Kevin? Huh? Uh, oh ja, natuurlijk ja. Waarom niet? Ja, komt u maar verder. Aflossing van de wacht. Hm? Pardon? Ik doe er niet toe. Wat is er nu weer? Het spijt me u te moeten lastigvallen, meneer Kevin. Het gaat om een onderzoek. Ik dacht dat u ons misschien zou kunnen helpen. Hm? Gisteravond ontvingen we bepaalde inlichtingen... die ons naar Gleason Point voerden. Daar vonden we bepaalde kledingstukken... en een dames... -antakte. Gleason Point, zei u? Het is een uitloper van de rotsen, net beneden de... Ach, maak me niet ziek, man. Ik weet donders goed wat het is. Oh, juist. De kledingstukken bestonden uit een mantelpakje... en een rode regenjas... In de zak daarvan zat een betaalde garagerekening van u en een sleutel. Wat is dit? In het handtasje zat een geopende brief... met een poststempel van drie dagen geleden. Hij was geadresseerd aan juffrouw Susan Todd. Pericle Cottage. Dit adres. Waar praat u eigenlijk allemaal over? We hebben sindsdien bepaalde inlichtingen ingewonnen... en het schijnt dat juffrouw Todd een model van u was... en tot gisteren hier bij u gelogeerd is. Nee! Had. Waar is Philly? Hij weet u... Wie, zegt u? Fili, natuurlijk. Brigadier Fili. Hij weet er alles van. Hij is hier geweest en hij u heeft Hij heel... U moet zich vergissen, meneer Gavin. Maar gisteren, de godganselijke dag. Hoe zou ik me daar eens aan mee kunnen vergissen? Dat weet ik niet. Maar ik kan u verzekeren dat er bij ons geen brigadier Fili in dienst is. Nog een officier van welke rang dan ook van die naam. Nou, om weer op juffrouw Tot terug te komen, meneer... En het hotel? Ze zullen zich herinneren wat ik gezegd heb. Ik heb er geen spoor achtergelaten. Had ik de naam Feli wel mogen noemen? Nou, dat is niet belangrijk. Gezien hebben ze me nooit. Heb je de brief in het handtasje verwisseld? Tuurlijk, toen ik gisteravond de kleren teruglegde. Oh, nou ja, ik vroeg het alleen maar voor de zekerheid. Ja, ja, begrijp het. Weet je zeker dat de boodschap goed is overgekomen bij Hendrik? Hij moet ze kunnen vertellen hoe bang je eruit zag. Hij was zo grappig. Aanhalig. Maar wel zoet. Hij heeft me nog aangeboden om samen met mij op Kevin af te gaan. Al heeft hij nog zo'n grote benzine tank. Ja, dat is jammerlijk. jammer dat ik hem niet heb leren kennen. Mijn hoofd tof. Ik heb het niet meer. Doe nou, schat. Je moet je juist fijn voelen. Je was geweldig. Maar het is nu allemaal voorbij. Maar een paar kilometer zijn we weer thuis. Voorbij. Ik zou niets liever willen. Nou, hoe kan hij over jou, of, of liever gezegd over de dierbare overleden Susan Todd... iets zinnigs verklaren zonder zichzelf in de nesten te werken wat Karen betreft? Eén zit aan het ander vast. En dan zullen ze de zaak gaan onderzoeken. Dat moeten ze wel. Maar als hij zijn mond houdt over kern, wat dan? Ja. Hij is niet gek. Dan zal hij toch in ieder geval voor de verdwijning van Susan Todd moeten opdraaien. Zoals we dat zelf ironisch gesteld hebben... als het niet voor het echte slachtoffer kan, dan maar voor een niet-bestaand. Hij zal ze vast en zeker ook over jou verteld hebben. Je bedoelt over Fili. Ja. Kan ik dat bewijzen? Ik heb drie dagen in die beroerde wagen gebivarkeerd met niemand gesproken. Zullen ze hem geloven? Ik weet dat hij haar vermoord heeft... Zo zeker als ik hier zit. Dat weten we allebei, lieveling. Maar nou, wij konden het niet bewijzen. Dat zullen zij doen. Ik hoop het. Zoals in verwachting. Alleen. En zusje, was je zuster. Een zusje. Die tekening. Die ons zo van pas kwam? Van Linda Eriks? Nee, die andere. Van Karen. Ja, dat weet ik. Geen slechte tekenaar die Gavin. Kunt u dat bewijzen door Philip Barker? Vertaling bij Minoli. Rolverdeling: Freely, Wim de Haas, Eric Gavin. Wim Hoddes, Susan Todd, Marlies van Alkmaar, Hendrik, Hans Hoekman, Brigadier Brown, Ad Frigge, Technische Realisatie, Herman van der Lely, Assistentie, Bram Hengeveld, Regie, Tom van Beek.